11 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. De Europese Unie stuurt zo'n 200 militaire trainers naar Mali in West-Afrika... om het leger daarop te leiden voor de strijd tegen islamitische opstandelingen. Het is de bedoeling dat de trainingsmissie zeker 15 maanden duurt. De islamitische radicalen grepen in maart de macht in een groot deel van het noorden van Mali. Sindsdien heerste chaos. Gevreesd wordt dat Mali een vrijhaven voor terroristen wordt. eu buitenlandschef Ashton zegt dat opstandelingen de mensenrechten schenden en een grote bedreiging vormen voor omliggende landen en Europa. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste trainers naar Mali gaan... en of Nederland ook mensen stuurt. De luchtmachtbasis Leeuwarden onderzoekt of twee Nederlandse F-16's... vanavond bijna op elkaar zijn gebotst. Dat heeft een woordvoerder tegen het ANP gezegd. De straaljagers van de basis vlogen boven het Duits oefengebied. Vliegtuigspotters van milspotters.nl vingen op... dat tussen de tweede woorden neermis werden uitgesproken... De luchtmachtbasis zal onder meer onderzoek doen naar de vluchtgegevens van de F-16's. In Amsterdam-Noord zijn vanavond zeven mensen met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. In verschillende appartementen in een complex aan de Overslaghof werd een verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten. De brandweer werd rond 9 uur gealarmeerd. Onbekend is nog wat de oorzaak is van de verhoogde concentratie koolmonoxide. Ook in het centrum van Amsterdam, aan de Poor laklaan moest vanavond iemand naar het ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging. Het meisje sliep naast een defect gaskacheltje, zegt de brandweer. Ex-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan heeft definitief een schikking getroffen met het kamermeisje dat hem beschuldigt van verkrachting. Er waren eerder berichten over een schikking, maar die waren voorbarig. De hoogte van het bedrag wordt niet bekendgemaakt, maar er gaan geruchten dat het om miljoenen gaat.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 Gezinnen met een minimuminkomen zijn zelfs drie keer zoveel gaan betalen... voor twee kinderen die elk twee dagen per week gebruik maken van opvang. Het gaat bij minima dan om een bedrag van ruim 1000 euro per jaar extra. Wie twee keer een modaal inkomen heeft betaald, 2600 euro meer dan in 2007. Het Openbaar Ministerie herstelt een aantal vormfouten met dagvaardingen... in rechtszaken over de rellen in Haren. Dat doet het OM na de uitspraak van een kinderrechter vanochtend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 De afgelopen tijd is er geld ingezameld, zodat schoonmakers graffiti en andere bekladdingen kunnen weghalen. De schoonmaakactie van de Ponte di Rialto begint morgen en duurt waarschijnlijk twee weken. Ook wordt het houtwerk van de schuin oplopende brug over het Canal Grande opnieuw geschilderd. Ondanks zijn de camera's bij de brug opgehangen, die moeten voorkomen dat de brug opnieuw wordt beklad. Het weer. Vannacht in het binnenland is het droog. In de kustgebieden wisselen bewolkt en enkele winterse buien. Op de meeste plaatsen vriest het licht. Overdag overwegend droog, zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt middags ongeveer 2 graden. Woensdag bewolking en soms regen of natte sneeuw. Tot en met vrijdag koud, daarna wordt het zachter. En verdwijnt de vorst. Tot zover het nieuws. Verkeersinformatie. In het hele land is het vannacht plaatselijk glad door bevriezing...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 Goedenavond. Atheïsten worden wereldwijd vervolgd en zelfs vermoord, staat in een vandaag verschenen rapport. En ook in Nederland worden ongelovigen stelselmatig achtergesteld. Gek toch eigenlijk, want als gelovige moet je er toch vanuit gaan dat God of Allah, of hoe je hem ook noemt, de ketter zelf wel straft. Door ze in de hel te laten komen bijvoorbeeld. Dus waarom zo ongeduldig? Of zijn ze soms bang dat de Almachtige het niet meer zelf af kan? Welkom bij Met het Oog op Morgen. Die VOC-mentaliteit, weet u nog? Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. over grenzen heen kijken. Dynamiek. Ja, toch? Het inspireerde Hans Goedkoop om een televisieserie te maken over de Gouden Eeuw. De tijd waarin de Nederlandse identiteit werd uitgevonden. Morgen begint die serie en Goedkoop is zometeen te gast. De vliegende ambtenaar. Een beambte die niet achter het loket op u wacht... maar zaken thuis bij u komt afhandelen. We volgen minister Plasterk op excursie met zo'n fietsende flexfunctionaris. En luidt de zelfmoord van Keet's verpleegster het einde in van de radiopoets. Daarover praat ik straks met dj's Giel Beelen en Mark de Hond. Maar we beginnen met het voornaamste nieuws van... Maandag 10 december. Het gaat snel slechter met de Nederlandse economie. En helaas, in 2013 wordt het niet beter. De economie zal dan opnieuw krimpen, waarschuwt de Nederlandse bank. En als u goed luistert, hoort u op de achtergrond zachtjes een bescheiden noodklokje. Nou, de echte oorzaak die begint dus in het buitenland. Maar ook binnenlands valt er wel het een en ander te doen. De huizenmarkt is in mineur. De arbeidsmarkt wacht nog op een aantal structurele hervormingen. De export blijft dus achter, vooral die naar de rest van Europa... merkt deze koekjesfabrikant. Dit verkopen wij nu nog niet in het buitenland. We zijn er al wel twee jaar mee bezig, dus dat geeft aan hoe taai het is. Maar ook binnen Nederland zijn de problemen groot. Deze fabrikant van gereedschap merkt dat zijn klanten voorzichtiger inkopen. Wij zien op dit moment nog wel orders afnemen... dat mensen de seriegrootjes verkleinen... en erg met de prijs bezig zijn om kostenbaten goed te houden. De haperende economie heeft ook gevolgen voor de financiële huishouding van de staat. Het overheidstekort zal de komende twee jaar boven de EU-norm van 3% uitkomen, verwacht de Nederlandse bank. En die ziet dan ook maar één oplossing, extra bezuinigen. Dat betekent of harder ingrijpen of bezuinigingen die je voor latere jaren had voorgenomen, proberen wat naar voren te halen. Een gemeente die weet dat er hobbels op de weg liggen, maar er niets aan doet. Een motorrijder met een bijrijder die daardoor verongelukken. Is de gemeente, in dit geval Stichtse Vecht, daarvoor dan aansprakelijk? Ja, oordeelde de rechtbank vandaag. De dood van Munia Baabi en Anjani Satou is naar het oordeel van de rechtbank... een gevolg van dit aanmerkelijk onzorgvuldig nalaten van de gemeente. En dat stemt de advocaat van een nabestaande tevreden. Het verlies kan je nooit goedmaken, maar wel het gevoel dat het recht is gesproken. Dat is wat zij voortdurend zeggen. Het probleem lag bij die gemeente en daardoor zijn wij... Iemand in de familie verloren. De burgemeester van Stichtse Vecht bood vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering haar excuses aan. Als burgemeester hecht aan, ook op deze plaats, expliciet uit te spreken dat de gemeente Stichtse Vecht het verschrikkelijk vindt dat dit ongeval heeft plaatsgevonden. Wij bieden aan de nabestaanden onze oprechte excuses aan. Openbaar vervoersbedrijf Arifa is sinds deze week de trotse bezitter... van een hoop bus- en treinlijnen die het in aanbestedingen heeft verworven. Maar dag één verliep verre van soepel. Zo hadden veel reizigers in Leiden geen idee welke bus hen waar naartoe zou brengen... als ze al reden. We zijn nog al 35 minuten. 20 minuten. Dus dat is helemaal niks vandaag. Ze zijn nog niet op tijd. Ik heb gisteren nog nagekeken op de site. Omdat ze zouden moeten rijden, maar daar klopt niks van. Het is eigenlijk een soortje. Het is gewoon hopeloos. Ik vind het niet leuk meer op zo'n manier. De directeur van Arriva biecht het eerlijk op. Dit zootje had hij wel verwacht. De planning stond alleen op papier en kompas pas vandaag voor het eerst in de praktijk worden gebracht. Hij belooft beterschap volgend jaar. Het is heel normaal dat je een dag 14 nodig hebt om een nieuwe dienstregeling met nieuw materiaal met nieuwe mensen volledig soepel te laten verlopen. En die tijd moet ons ook even gegund worden, maar dan moet het ook gewoon goed zijn en dan gaat het ook goed. Ook de treinen lopen in de achterhoek liep in het 100. Terwijl het juist een feestje had moeten zijn met op de perrons een kerstkransje als tractatie van het Arriva Promotieteam. Maar het komt eigenlijk wel mooi uit dat, het, uh, dat we misschien een best wel een klein beetje wij kunnen maken met kerstkransjes. Nou, chocolaadjes, chocolaatjes. Ik heb hem geweigerd, hoe vindt u die? Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ga verder met de krant van morgen, die is alvast ingezien door Mariel Hageman. De Volkskrant constateert dat het bij nader inzien nog slechter gaat met de Nederlandse economie dan verwacht. Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd heeft de Nederlandse bank zijn ramingen naar beneden bijgesteld. Een belangrijke negatieve factor is volgens de Volkskrant de consument. Die doet nog zuiniger aan dan de DNB verwachtte. En hoe minder Nederlanders uitgeven aan kleding uitgaan huizen en auto's, hoe lager de economische groei. Het Financiële Dagblad heeft met de oppositiepartijen in de Tweede Kamer gesproken over de tegenvallende vooruitzichten voor de economie. De oppositie eist volgens het FD snel duidelijkheid en actie van premier Rutte. Toch pleiten CDA en D66 niet direct voor extra ombuigingen komend jaar. Al spreekt financieel woordvoerder Van Heijem van het CDA van een dramatische verslechtering. De SP en PVV zien in de tegenvallende prognose hun gelijk bevestigd. De bezuinigingen duwen de economie dieper in een recessie.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 Burgers en bedrijven zijn kopschuw gemaakt om grotere uitgaven te doen of te investeren in vernieuwing. De huizencrisis is volgens de Telegraaf deels veroorzaakt door het onverantwoorde politiek gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek. Voor veel burgers is het uitzicht op een zogenoemde welvaartscorrectie het signaal om uitgaven stop te zetten. Na de discussies afgelopen week over geweld op en rond het voetbalveld... zou het idee kunnen ontstaan dat het niet pluis is op de sportvelden. Maar volgens Trouw zijn de velden in werkelijkheid een veilige plek. Veiliger dan de straat, het winkelcentrum, de trein of zelfs het werk. Op al die plekken maken mensen meer verbaal en fysiek geweld mee dan langs de lijnen van het veld, blijkt het onderzoek. Toch heeft driekwart van de Nederlanders het idee dat de amateursport wordt overschaduwd door agressie. Dat die agressie toeneemt en ook steeds grovere vormen aanneemt.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 De Nederlander die het nieuwe reclamefilmpje regisseerde voor Turkish Airlines... kreeg te maken met imponerende hoofdrolspelers. Voetballer Lionel Messi en basketbalheld Kobe Bryant. Het AD vermoedde daarom dat regisseur Marco Grandia uit Amsterdam... wel heel zenuwachtig moet zijn geweest bij de opnames. Maar dat blijkt helemaal niet het geval. Grandia houdt eigenlijk niet zo van voetbal en basketbal. Ik zou wel zenuwachtig zijn als ik een bekende skateboarder zou moeten regisseren. Dat is mijn sport, vertelt hij in het AD... Wat hem vooral is bijgebleven is dat het anderhalve maand hard zwoegen was tijdens de opnames. Hij wordt het aapje van het zuiden genoemd, de hazelmuis. Jazeker, de hazelbuis. En deze volkomen onbekende muis wordt ook nog eens met uitsterven bedreigd. Maar in Limburg doen ze er nu van alles aan om dat te voorkomen. En dat staat in de Telegraaf. Staatsbosbeheer, een natuurontwikkelingsorganisatie... de gemeenten Vaals en Gulpen voeren stevig actie... om de kleine slaapmuis niet te laten uitsterven. Want alleen in deze twee gemeenten komt de hazelmuis voor. Met een bedrag van 7.000 euro doen de gemeenten pogingen... om inwoners te interesseren voor houtwallen en heggen. Aanplant speciaal voor het limbo-aapje. Want het beschermde diertje heeft een probleem. De muis kan bijna niet lopen en verplaatst zich alleen via bomen en struiken. Maar voorlopig krijgt niemand de hazelmuis te zien. Hij houdt winterslaap tot maart. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Bijna 17 en een half jaar na de val van Srebrenica is bekend wie tijdens de val van de Bosnische enclave zijn begraven op de kompout van het toenmalig Dutchbed. Jong van den Berg van IKV Pax Christi, goedenavond. Goedenavond. U bent uh, al een poosje terug met drie Dutchbatters het uh, graf op het spoor gekomen. Jullie hebben lang gezocht, jullie hebben het uiteindelijk in augustus gevonden. Um, weten jullie nu van iedereen die in het graf lag wie het is? Ja, er zijn vijf stoffelijk overschotten gevonden in augustus. En van alle vijf is nu met DNA-onderzoek... de naam en de leeftijd bekend geworden. Heeft u um, nog nieuwe aanwijzingen over de doodsoorzaak gekregen? Nee, het kan zijn, het rapport dat er nu ligt... is een zogenaamd voorlopig rapport. En het kan zijn dat met het definitieve rapport... daarover nog iets meer naar buiten komt. Er zijn wel dingen opgetekend... Uh, ...door Dutchbetters. Eén dame was overleden vanwege aan medicijnen voor haar suikerziekte. Die was al overleden uh, vlakbij Srebrenica in Brattunats... ...voordat ze naar de compound werd vervoerd. Van anderen is genoteerd dat het natuurlijke uh, oorzaken zouden zijn. Maar een definitief rapport zal daar mogelijk nog iets meer informatie over kunnen bieden. Wat gaat er nu met de lichamen gebeuren? Nou, nu, uh, het formeel moeten nu de familieleden nog uh, de papieren ondertekenen. En dan zullen de mensen uh, begraven worden op 11 juli. Elk jaar op 11 juli worden in zal op een grote begraafplaats uh, mensen begraven. Dat zijn er elk jaar een aantal honderden tegelijkertijd. Dus, dus, dus de stoffelijke overschotten die dan het jaar daarvoor zijn geïdentificeerd... die worden op die 11 juli begraven. En vier van de vijf families hebben al laten weten dat zij ook hun familielid... Uh, komende 11 juli 2013 dus willen laten begraven in Srebrenica. En daarmee is een lange zoektocht ten einde gekomen. Dion van den Berg, dank u wel, van het IKV Pax Christi. Graag gedaan. Bad Leroy Brown uit 1973 gezongen door Jim Grosey. Een Australisch radiostation belt naar een London ziekenhuis om even te horen hoe het gaat met prinses Kate. Twee DJs doen zich voor als koningin Elizabeth, prins Charles en iemand doet ook trouwens de hondjes na en krijgen een verpleegster aan de telefoon en dan gebeurt er dit. Number's coming going in. Oh jeez, I hope this happens. Hallo, good morning King Edward VII Hospital. Oh, hello there. Could I please speak to Kate, please, my granddaughter? Oh yes, just hold on. Thank you. Ja, en om die verpleegster gaat het, die ze dus uh, heeft doorverbonden, die is inmiddels overleden, um, zeer waarschijnlijk door zelfmoord. Wat het precies te maken heeft met dit fragment is nog onduidelijk... maar het uh, was in ieder geval een pijnlijke schok voor de twee Australische dj's. Mark de Hond, welkom, voormalig dj uh, op 3FM. Ben, je, ben jij ook geschrokken van, van, van het verhaal? Dat nou, er wordt een grap met iemand uitgehaald en, en even later is ze dood door zelfmoord. Ik zag het uh, op Twitter gebeuren. Ik, ik had In de eerste instantie had ik de grap ook al, al wel gehoord... en vervolgens zag ik het op Twitter en ik was van overtuigd... dat daar iemand gewoon zo'n zo Twitter-grap aan het maken was... Dus uh, ja, ik, ik moest eerst wel even goed doorzoeken... voordat ik het uh, wilde geloven dat het echt gebeurd was. Ja, en nu is het dus echt gebeurd. Is het dan ook een soort schok als DJ dat je denkt... goh, grappen kunnen dit soort gevolgen hebben... voor zover je van een rechtstreeks gevolg kunt spreken? Nou, ik heb wel even teruggedacht aan de tijd. Ik, ik, ik ben op dit moment alweer een tijdje niet meer op de radio. Maar ik heb destijds heel veel lol gehad in het maken van uh, prank calls. Mensen in de maling nemen. Maar ik heb me wel eens schuldig gevoeld over, ja, hoe zouden die mensen dat nou beleven? Want ik zit in een radiostudio, ik wil graag leuke radio maken... en ik ga toch onschuldige mensen bellen om ze ja, in mijn grap uh, mee te nemen. En uh, ja, nou ja, goed, dit soort gevolgen zal het gelukkig niet gehad hebben. Maar het is wel zo, bij mij ook wel eens een beetje uit de hand gelopen. Ja, Giel Belen van 3FM, goedenavond. avond. Pieter Mark, goedenavond, hoi. Ben, ben jij op een of andere manier toch geschrokken van het verhaal? Ja, zeker, zeker. Ik ben, ik ben vreselijk geschrokken, dat was echt... Zo, zo fijn als ik me voelde toen ik. Uh, of fijn ja, bijna jaloers toen ik vorige week. Uh, gewoon bijna het hele gesprek uitzond. Zo, zo raar en schuldig en eng en bang voelde ik me misschien wel van het weekend. toen ik uh, voor het eerst hoorde dat. Uh, nou ja, deze eerste verpleegster inderdaad zo moord gepleegd. De twee DJ's die waren uh, vandaag op de Australische televisie in tranen. De familie heeft vandaag laten weten dat ze de DJ's. aansprakelijk houden voor de dood. Wat. wat toch een beetje iets onwaarachtigs heeft, want, want je hebt toch het vermoeden... dat er een groter verhaal moet zijn. Ja, nou ja, exact dat. Uh, precies dat. Yeah, dat, is, dat heb ik er ook wel degelijk mee. Uh, even los van het feit dat, dat niet alleen de familie, maar ook juist bijvoorbeeld... het ziekenhuis heel erg in de richting... wij uh, van uh, in ieder geval het radiostation niet eens zozeer richting de dj's... maar meer richting het station, omdat die wel degelijk een paar keer... de advocaat hebben laten checken en dergelijke, voordat ze het uitzonden... Uh, maar dan denk ik, ja, uh, met alle respect, het is vreselijk wat er gebeurd is weer, maar het, het, het ziekenhuis zou dan bijna uh, eerder moeten denken of ze wel goed voor hun werknemers hebben verzorgd. Maar ja, los daarvan, precies wat jij zegt, er is gewoon dan meer aan de hand en dat, dat gaat voorbij aan de grap. En ik merk echt dat er een hoop reacties zijn van mensen die dit allemaal vergelijken met pesten en weet ik wat allemaal, en dan denk ik nee. Even voor de duidelijkheid. Uh, het is ook zo dat ik vorige week heel erg heb gepleit voor respect. En, en, en, en ook daarvoor niet het beste. Maar ja, dan, dan maak ik me nu uh, vandaag niet op even hard voor één normaal motto. En dat is. Gewoon een geintje, weet je wel? Ik bedoel gewoon, ja, maar in dit het geval. Het niemand had überhaupt kunnen vermoeden. dat ze zouden worden doorverbonden. Nee. En, en die nee. zelfmoord had je ook niet kunnen vermoeden. Wat nee. er verder allemaal is gebeurd, zullen we waarschijnlijk nooit achterkomen. Maar nee. desalniettemin is het wel zo dat je iemand. die misschien wel helemaal niet opgewassen is tegen de aandacht. ineens in die aandacht plaatst. Ja, ja. maar het, het gaat hier wel om de dame. Dat, dat heb ik ook pas later gemerkt. Het gaat om de dame die de telefoon opneemt. En ja. alleen maar, het heeft drie seconden geduurd ongeveer. Dus zegt Ze alleen ja, maar, ik, ver ik verbind je wel even door. Ja, ik verbind u wel door. En vervolgens, ja, dat is gewoon een, ja, een verpleegster die eventjes aan de telefoon is. Dus, dus niet die verpleegster die de informatie gelekt oh, is heeft. Echt. Dus het is, nee. eh, dat is ook al heel gek. Ja, laten we eens luisteren naar uh, Giel... wat in jouw uitzending vanochtend Nico Dijksoorn erover te zeggen had. DJ's die met verdraaide stemmetjes mensen opbellen... Het is Radio uit de steentijd. Het is lollig, doe met niets. Het is Rutge Kastricum die een vrouw voorlicht die ter man vreemd gaat. Nu is het dood en dat is vreselijk. Maar, le maar leefde ze nog, dan zouden verplegers zijn ontslagen. Shockditsjes huilen altijd pas als er even niet meer om ze wordt gelachen. Ja, Giel, hoorde, hoorde ik jou daar nou afkeurend brommen aan het ja. eind? Ja, bedoel, het is, het, is, het is een column. En ik bedoel, Nico is een meester in het. Uh... ...een vingertje op de zere plek leggen, dus daarom hou ik van hem. Maar in dit geval vond ik, uh, ja, vond ik het gewoon absoluut niet waar. Maar ja, nogmaals, daarom hou ik van Nico, omdat ik gewoon echt denk van ja... ...kijk, feitelijk gezien wat hij op dat moment doet... ...ja, dat alleen al is bij wijze van spreken precies het vormpje waarom het leuk is op de radio... ...omdat dat gewoon ja uh, schuren is tegen. Maar daarmee ook, en dat is uh, dit natuurlijk in de basis... ...af en toe echt wel mensen tegen je in het harnas jagen... Ja, dat, dat hoort daar zeker bij. Maar dat heeft niks te maken met een, een, een vreselijk gevolg. als dat hier ineens is uit voortgevloeid. Nee, Mark, jij uh, zei eerder al. van ik haalde ook wel eens grapjes uit met mensen. We gaan, we gaan luisteren naar uh, zo'n prank. Met hem. Ik spreek met uh, Mark Zond. Ik ben van uh, Recherche Internetzaken Amersfoort. Ja. Uh, geeft u toe dat u in het bezit bent van gedownloade mp3's? Uh, ja. U heeft geeft ze? Toe, ja. Waarom ja. doet u dat? Ja, omdat ik de prijzen veel te hoog vind.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 Ja, nou, Het belangrijkste lijkt me de muziek, maar het is wel degelijk een onderdeel, ja. Ja, muziek is ook belangrijk. Goed dat je ja. het zegt. <laughs> maar <laughs> ja. hoe, hoe kijk je daarop terug? Heb je, heb je wel spijt gehad dat je dacht van, oeh, nou ben ik te ver gegaan? Nou, dit was toevallig iemand die het tussen aanleidingstekens verdiende. Ik wist toevallig van een vriend van hem dat hij heel veel illegale muziek had. En vervolgens heb ik me er helemaal doorheen gebluft dat ik het ene na het andere album, wat hij dan toevallig op zijn computer had... en hij heeft het ook allemaal uh, zitten deleten. Dus vaak, vaak neem je mensen wel een beetje in de maling op... Um, iets wat ze een beetje verdienen, of dat ze echt wel het, kijk, het is natuurlijk ook gewoon Frans Bauer doet het uh, op tv. En dan kijken we met z'n allen naar Bananensplit. Dit is de Bananensplit uh, van de radio. Je doet iets heel geks, neemt mensen erin mee. En als ze er ja, ze moeten wel iets van een kans hebben om, uh, om te, te snappen dat het een grap is. En dan ja. en dan als ze erin stikken, nou ja, we gaan naar een van de meest geslaagde grappen uh, van de radio ooit, denk ik, maar van de laatste jaren toch zeker. Um, uit de show van Giel Beelen met John Leerdam. Laten we even luisteren. <totstuken> ja.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 Ja. Iemand die er vol instinkt en die over de terrorist bla bla... een heel verhaal begint op te hangen. Totale bluf. Dat was, ja. was een heel geslaagde de... grap. Ja, nee, ik snap de link. Ik bedoel, het is, het is in een aantal zichten natuurlijk niet te vergelijken... maar er voert iets heftig voort uit een, uit een op zich... Uh, ja, want dat wilde ik, ik natuurlijk zeggen. maar ja. je toen nee, geschrokken dat... toen hij zijn baan kwijtraakte? Want ik kan me wel voorstellen dat je dan toch ook denkt... ja, het was misschien wel een heel leuk geslaagde grap... maar nu is er wel iemand zijn baan kwijt. Oei. Mij betreft niet nodig. maar ja, uh, dat is een, een eigen keuze. En daar komt bij dat, ja, en, en dat kan flauw klinken. En dat, dat, maar dat is zelfs, hoe hard het ook mogen klinken, in dit geval uh, ook een hand. Ja, weet je, het is een geintje waar iemand in of niet. En dat, ja, dat is gewoon in dit geval gewoon meer, ja, een geintje naar, naar het leidend voorwerp toe. En, en wat diegene daarmee doet, ja, dat doet zij of zij toch altijd nog zelf. En in dit geval gaat het om een politicus en uh, politici moeten, vind ik toch ook wel uit de aard van een beroep, dat vind ik een groot vogelvrij ik bedoel, ik verklaard moet, zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik over het algemeen, ik bedoel, Mark heeft het over mensen die het verdienen omdat ze een paar illegale mp3'tjes hebben. Nou ja, dat vond ik uh, behoorlijk belerend als ik eerlijk ben. Kijk, ik, ik ben het helemaal eens. Het dat was de zaanlingstekens. Ja, nou nee, goed, maar sterrenpolitici, daarvan denk ik echt, ja, uh, ik zou bijna zeggen, ja, dat is onderdeel van het vak dat je en, uh, nou ja Dat kan in de journalistieke vorm en dat kan in de meer... wat plaats, en de entertainment vorm. Als het gaat om, om willekeurig geslachtoffers... waar ja, het geintje is, echt dat je denkt... ja gewoon even in de maling genomen zoals de buurjongen... Maar, maar Giel, doen, en... ben je in ja. de eigen observatie eens te ver gegaan? Zeker. Nou, ik bedoel, kijk... laat, laat ik vooropstellen... dat je uh, per definitie natuurlijk heel vaak voor mensen te ver gaat. En dat is dan uiteindelijk nooit echt de bedoeling geweest. Alleen... Je kan er niet de hele tijd rekening mee houden, omdat je altijd mensen tegen je in het harnas ja. Maar het is natuurlijk, ja, ik zou bijna zeggen, aan een lopende band komt het voor dat ik en na een uitzending mensen te woord moet staan... die gewoon echt op een of andere manier echt niet blij zijn met datgene wat ik gezegd heb. En, en, en op het moment dat je die mensen te woord staat, ja, dan is het alleen maar dat je denkt, ja, god, dit was niet de bedoeling. Maar ja, in de heat of the moment en daarnaast, ja, gewoon uh, voor het programma en zoals je het brengt... Is dat, ja, is dat voor jezelf en voor een hoop luisteraars wel terechtvaardig. En dan kan je erover praten. Maar dat is gewoon een normale manier van... hoe mensen met elkaar omgaan als je een geintje maakt... en je er toch niet zo goed tegen kan. Dat ja. kan gebeuren. Maar dan is, ik bedoel, deze uitkomst daarin... is gewoon heel extreem. En dat wil ik gewoon wel even vertellen. Dat is gewoon... Dat is gewoon dus niet normaal. Ik bedoel, uh, nee, natuurlijk is, niet direct... is het niet normaal, maar we, no nee. ja, we weten niet wat het hele verhaal is. Maar nee, denk, dat je dat weet niet. denk je dat het iets verandert? Denk je dat er een... nee, ik mag het niet hopen, want ik bedoel, dat bedoel ik te zeggen. Het is toch bijna van de zotte dat ik hier een pleidooi moet gaan houden van... ja, mens, een geintje moet kunnen. En ik snap best dat we in een, in een gevoelige tijd leven met een hoop dingen. En, en, en daar ben ik groot voorstander van. Maar nogmaals, een geintje moet toch gewoon kunnen. Ja. Mark? Wat denk jij? Gaat er iets veranderen of, of keert de radio prank gewoon weer terug? Nou, ik, denk dat het was. Was, ik denk dat het om elke prank gaat: de YouTube prank, de radio prank, de, de, de bananensplit, uh, grappen. Ja, het zou zo kunnen dat iemand uh, een keer heel kwetsbaar is en toevallig door Frans Bauer in de maling wordt genomen en dan vervolgens ook toevallig een aantal dagen daarna iets met zichzelf doet. Je moet elkaar inderdaad uh, in de maling kunnen nemen en mensen zijn heel erg en dat is de media ook als er ergens een keer iets fout gaat, dan is het meteen allemaal wijze en dan deugt het hele genre niet. En um, ja, ik ben het dus volledig met Giel eens daarin. Omdat een geintje moet uh, blijven kunnen, um, gaan we afsluiten met een uh, fragment <laughs> uit de Steen en show. Wie, wie kent hem nog? Um, en ik wil jullie allebei bedanken. Giel Belen, ja, dank, dank, dank je wel. Je. Bye, Mark. Um, ja, en Mark, dank je wel. Ja, fijne avond. Hallo. Ja, hallo. Afzijn, praten met ja, goeiedag met Spijkman, onderhoudskantoorbusiness. Ik heb in de tijd een, een zuigtromet aangeschaft, A41B42C3. Uh, daarvan is de droogknopper kapot. Ja. En uh, dat is de droogknoeper met de halogeenverlichting van het uh, voorzet koffieafhangingsapparaatmechanisme. Koffie voorzetapparaat? Het is de, de, het, de is waar de kopjes uh, aan hangen als ze doorklinken. En daarvan is de drooggnoeper kapot, die je dus uh, opwarmt. Oh ja, en dat wil, moet vervangen worden. Ja, dat is kapot. Althans, en... de halogeenverlichting is uitgevallen. Ja. En Omdat wij er in het donker mee werken, zie je het dan. Ja, nee, nee, ik begrijp het niet te begrijpen. Uh... This Land is Your Land, uitgevoerd door Sharon Jones en de Depp Kings. En dat ter ere van de verjaardag van Woody Guthrie... die 100 jaar zou zijn geworden als hij nog had geleefd. En daarom was er een speciale avond ter ere van Guthrie... in de Melkweg in Amsterdam. Heeft u een nieuw paspoort nodig of moet u een baby aangeven? U hoeft niet meer naar het gemeentehuis, maar de ambtenaar komt bij u langs. Zo gaat dat straks in de nieuwe gemeente Molenwaard. Een gemeentehuis, dat hebben we niet meer nodig. Interessant vindt ook minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... die er vandaag is gaan kijken. En onze politiek verslaggever Hans Andringa ging mee. Wijngaarden, Ottoland, Graafstroom, Nieuw Lekkerland... allemaal kleine dorpskernen in de Alblasserwaard... In totaal 13 van deze kleine dorpen gaan per 1 januari op... in een nieuw te vormen gemeente, Molenwaard. Ze vormen samen een groot gebied, minstens 25 kilometer lang. Van een echte band tussen die dorpen kan geen sprake zijn. De raadsleden, wethouders en ambtenaren komen naar de dorpen toe. Vergaderen doen ze in bejaardentehuizen, een dorpscafé of een verzorgingshuis. Mijn naam is Dirk van den Borg... Ik ben nu nog burgemeester van, van Graanstroom. En straks per 1 januari waarnemen burgemeester van de gemeente Mollewaert. Wat wij nu gaan doen, we hebben gezegd we gaan geen nieuwe gemeentehuis bouwen. Maar we gaan in die dorpen gaan we zogenaamde aanlandplekken creëren. Aanlandplekken? We gaan ruimtes opzoeken in, in dorpshuizen, in, de, in die dorpen. En dat betekent dat met mogelijkheden van de moderne technologie... dat medewerkers daar naartoe gaan, daar hun werkplek ook vinden... en daar bezig zijn met de zaken die bijvoorbeeld in een dorpsagenda... van een van de dorpen is, is opgenomen. Klinkt allemaal heel gezellig bijna. Het is heel wat anders dan het meestal afstandelijke... wat je nu vaak hebt tussen burgers en gemeenten. Ja, dit is een experiment. Dus ook een experiment betekent ook met vallen en opstaan... proberen weer de invulling aan, aan te geven. Door die schaalvergroting proberen we het ook de keerzijde in te vullen... door bij de mensen zelf ja, aan huis met dingen bezig te zijn. Ik ben Laudianne Kwakenaat. Ik ben hoofd van de afdeling Klantcontact bij werkorganisatie De Waard. Binnenkort bij uh, gemeente Molenwaard. Uh, ik hoorde net van uh, burgemeester Van der Borg... dat uh, de ambtenaren in de nieuwe gemeente Molenwaard helemaal anders gaan, uh, gaan werken. Wat gaat er dan eigenlijk gebeuren? Ik kan bijvoorbeeld voorbeeld doen van onze WMO-consulenten. Dat zijn wetmaatschappelijke ondersteuning, dus hulp uit huishouden, rolstoelen, aangepast vervoer. Die, daar dien je nu een informatieverzoek in. Dat kan ook telefonisch. En dan gaan we op huisbezoek. Dan nemen we ja, gewoon eigenlijk het hele complete beeld van iemand in ogenschouw. Gaat hij met een laptop onder de arm bij iemand langs? Die gaat met een laptop onder zijn arm bij mensen langs. Daar zit ook gewoon een hele vragenlijst in. Ook, ja, om een soort interview te houden, om de beperkingen vast te stellen. En dan verwerken we die aanvraag en dan komt er een beschikking uit van... u heeft wel of geen recht op bepaalde ja. voorzieningen. Hoe, hoe is dat hele idee ontstaan? Vanuit welke behoefte? Ja, dit, uh, het is een landelijk gebied. Het grootste afstand tussen Kinderdijk en uh, Langerak is volgens mij 25 kilometer. Dus het is uh, behoorlijk wat reisafstand. En ook bijvoorbeeld voor het ophalen van een paspoort. Je moet er twee keer voor langs. Het aanvraag duurt wel langer, maar het ophalen duurt vijf minuten. Het is toch wel heel erg zonde om dan twee keer langs te moeten komen. En ja, het zijn ook geen gebieden met snelwegen erdoorheen. Het zijn allemaal smalle weggetjes langs het water. Dus het kost je gewoon heel veel tijd. Uiteindelijk ben die voorloper in Nederland met dit soort zaken. Uh, ja, wij denken dat dit concept uniek is in Nederland. Maar dat er wel een aantal misschien wel zullen volgen. Meneer Plasterk, wat laat deze... Gemeente, u eigenlijk zien? Nou ja, dat men het kennelijk aandurft om een gemeente te starten met de ambitie van we leveren betere diensten voor het halve geld. Um, dat vind ik nogal een uh, spectaculaire stap. Het is een experiment. We zullen ook moeten zien hoe het uitpakt. Maar ik vind heel goed dat men dat aandurft. Als we naar uw eigen plannen kijken, er moeten grotere gemeentes komen, er moeten meer fusies komen. Is dit voor u een bruikbaar model? Dat hangt denk ik heel erg van de situatie af. Dus we hebben hier, ik heb ook vandaag de hele middag hier rondgereden, dan realiseer je dat ook. Het zijn allemaal kernen van nou, een paar duizend uh, inwoners. Die dan samen, het zijn ook heel veel, samen een, een gemeente vormen. Met niet één heel duidelijke natuurlijke kern. Dus dan ligt het ook voor de hand om te zeggen: ja, dan kunnen we kunstmatig proberen een kern te creëren. Of we kunnen als gemeente, gebruikmakend van alle moderne hulpmiddelen ja, van internet en alles, kunnen we zeggen laten we nou naar de mensen toe gaan. En men denkt hier heel erg vanuit, niet vanuit het bestuur, van het gemeentebestuur... maar vanuit de, de burger, de inwoner, van wat moet je nou eigenlijk hebben van de gemeente. Dus uh, ja, ik sprak net iemand uh, die hier bij de gemeente werkt. Die zegt ja, want ik zei ja, waar moet ik nou een kind aan geven als ik een kind krijg? Die zei ja, dan, dan, uh, dan meld je dat telefonisch of via het internet. En dan komen we met een knuffel aan huis om de geboorteakte te tekenen. En verder, mensen willen een paspoort. Maar nu wat men hier zegt is die paspoort komen met een koerier, komen we dat paspoort gewoon brengen. En dan heb je nog de, de gemeenteraadzaal. En die zaal die staat een groot deel van de week eerlijk gezegd leeg. Dus hier zegt men nou in al die kernen, daar zit een zaal. En in die zaal kunnen wij keurig zo af en toe eens vergaderen. De overheid moet bezuinigen, dit is goedkoper, u wilt grotere gemeenten. Is dat iets waarvan u dacht van ik moet daar toch eens even gaan kijken? Want dat is voor mij ook interessant. Het is wel zo dat vaak als de gemeenten fuseren het eerste wat er gebeurt is een nieuw gemeentehuis bouwen. En, uh, en dat irriteert mensen ook. Dan denken ze, ja, dat is wel zoveel miljoen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat men elders in Nederland... als er ergens een fusie plaatsvindt, zegt van ja... moet je niet nog eens even goed kijken of het allemaal wel nodig is. En of je dat niet iets anders kunt organiseren. Ik ga dat inbrengen, maar Nederland is ook zo'n klein land... Uh, dat uh, wanneer ze dan zegt iedereen... ja, maar ik heb gisteren bij het oog op morgen gehoord dat het ook anders kan. En dat men dan zelf in de eigen gemeente zegt... nou, voordat we nou die bouwplannen doorzetten, moet dat eigenlijk wel zo. Vind ik een interessante gedachte. Al dus minister Plasterk in gesprek met Hans Andering gaan. Goedenavond, Hans Goedkoop en Maarten ja, Prak. Goedenavond. We gaan het zo meteen met jullie hebben over de Gouden Eeuw, de 17e eeuw. En als het oog toen al zou hebben bestaan, wat een rare gedachte is, want er was natuurlijk nog geen radio, maar stel, dan hadden we misschien wel dit plaatje gedraaid kan mijn schip niet kwalijk gaan, het kan mijn schip niet kwalijk gaan. Ik zie mijn ster in het oosten staan, mijn sterren. Stierman, hou vrij oostwaard aan, het landen is niet verre. Stierman, hou vrij oostwaard aan, het landen is niet verre. Oosten waar de zon ontslaat, daar Aurora haar perlen raakt, het helder oosten heb ik lang vergeefs begaapt, belooft mij nu te troosten. Al mijn aanzicht was een plas, nu is het droger dan het ooit was, met bijs en kranen. Wat zijn droppelen van gras bij zulk een zee van tranen? Zulk een zee heeft sterk gedroogd en mij maar van ver Eruit veruit den oosten komt zij eens middag hoogt. denkt hoe ze mij zal roosten. Sterke ster staat verder af, uw meedogen en wou de straf. Het is niet te leiden. dat die mij het leven gaf, het leven zou besnijden. Maar besnijd mij het leven vrij, sterke ster staat neven mij. Verlies ik het leven, zulke hun leven licht als gij, zal licht nieuw leven geven. Vier en meer als mensen pijn, vier en meer als mensen pijn, zullen al mijn wensen zijn in uw hand. Sterre brengt uw bij het zal heter branden. Sterre brengt uw bij het zal te heter branden. Maarten Praak, hoogleraar en kenner van de Gouden Eeuw. Kent u deze muziek? Ken, zegt het u wat? Niet meteen, nee. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar er is ontzettend veel muziek uit de 17e eeuw. Dus dat is niet helemaal verwonderlijk. Het was Constantijn Huygens en uh, het, het lied heet... Het kan mijn schip niet kwalijk gaan. De 17e eeuw, een tijd vol schipbreuken en overstromingen... maar de geschiedenis ingegaan als de Gouden Eeuw. Morgen begint een televisieserie met die naam, de Gouden Eeuw... gemaakt en gepresenteerd door Hans Goedkoop. Goedenavond nogmaals, uh, Hans. Ja, goeie Waarom nu deze serie? Heeft dat een reden? Um, nou, het, het kan er altijd tussendoor. Maar het is uh, misschien een geschikte tijd... omdat wij de laatste tien, uh, twaalf jaar, zouden we zeggen, sinds Fortuin. weer sterk leven met die vragen, wat is Nederland nou eigenlijk? Wat is onze Besta cultuur, wie zijn wij? Ja. Is er een leidcultuur, hoe ziet die eruit? Uh, bestaat er zoiets als een nationale identiteit? Nou ja, al dat soort vragen kwam voor het eerst op... Uh, in de tijd dat Nederland voor het eerst opkwam als land ontstond. En dat is uh, vanaf eind 16e eeuw... nou ja, laten we zeggen de 17e eeuw... de Gouden Eeuw. En misschien ook wel uh, de crisis. Hè, we, we hebben nu uh, een beetje een worsteling met de economie. Dat zou misschien ook een mooi moment zijn... om eens terug te kijken naar Slans Gloriedagen. Een stukje troost... Ja, toen ging het wel goed. Of viel het eigenlijk wel mee? Ging het niet altijd zo goed in die 17e eeuw? Nou, dat vond ik wel... Dat, nu ik daar twee jaar achter elkaar mee bezig ben... valt mij op dat dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Het is een al crisis en gedoe. Religieuze crisis. Geloofsgemeenschappen die elkaar te lijf willen. Politieke leiders die elkaar te lijf willen. En ook te lijf gaan. Politieke moorden. Tijdelijke omstuurbaarheid van het land. Economische crisis. Beurscrisis. Uh, ...hypes, media-hypes... ...allemaal ongelooflijk modern... ...en allemaal erg... ...hoe zeg je dat, crisis gerelateerd. Dus meestal, zoals het meestal gaat... ...een Gouden Eeuw, dat blijkt pas een Gouden Eeuw... ...als die lang voorbij is. Nou, Het grappige is dat mensen zich in die tijd... ...de, de uitdrukking de Gouden Eeuw komt van Vondel. Dan zeg ik midden uh, 17e eeuw. Ook in die tijd zelf... ...waren mensen zich in, nou zeker in Holland... ...bewust, er is hier iets... ...heel speciaals gaande. Maar... Dat hoefde nou niet per se te betekenen dat iedereen nou permanent gelukkig was en achterover kon leunen. Nee, het werd alsmaar bedreigd. Oorlog vergat ik nog te noemen. Die hele 17e eeuw is er geloof ik twee jaar vrede geweest. He, de permanente druk van oorlog en van alles en nog wat. Maar het interessante is. In die druk, ja, kan er ineens heel veel. Mensen durven dingen te denken waar ze anders niet opkomen, durven dingen te doen die anders niet mogelijk zijn. En uh, ja, in... halen het beste uit zichzelf. De VOC-mentaliteit noemde voormalig premier Balkenende dat ooit. Maarten Prak, wat vond u van die term de VOC-mentaliteit? Begreep u wel wat Balkenende bedoelde? Ik begreep wel wat hij bedoelde, maar het leek me nou niet de meest gelukkige manier om uh, die. Uh, Bedoeling onder woorden te brengen, omdat er natuurlijk door de VOC ook allerlei dingen gedaan zijn die we vandaag de dag met een zekere wantrouwen, om niet te zeggen afkeuring bekijken. Uh, maar waar hij, wat hij denk ik wilde zeggen eigenlijk was dat er een soort dynamiek in de samenleving was waar hij naar verlangde en dat op zich kan ik heel goed begrijpen. Eigenlijk ...was het een oproep om niet alsmaar stil te staan bij die problemen waar Hans het net over had. Maar om die ondernemingszin en, en die Precies, de mentaliteit. De die... Maar dat, dat goud van de Gouden Eeuw, dat was misschien eigenlijk Andermans goud. Dat was een beetje het ongelukkige aan de uitspraak. Nou, eh, zeg maar, om dat goud binnen te harken moesten er allerlei minder fraaie dingen gebeuren. Onder andere door de VOC in uh, de niet-Europese gebieden... En ja, daar kreeg hij natuurlijk ook lelijk voor op zijn uh, falie, om het zo maar eens te zeggen. Ja, een ongelukkige uitspraak werd het toen genoemd. Hans Groekhoop, jij zei uh, de identiteit. We worstelen nu met onze identiteit en uh, dat deden we toen ook al. Toen werd die Nederlandse identiteit uitgevonden. Wat zouden we in die zin kunnen leren over de Nederlandse identiteit... aan de hand van de Gouden Eeuw? O, oh, jeetje. Een moeilijke vraag, hè? Iets, ja, dat is zo'n ja, massieve vraag... Hebben. Nou, laat ik het toespitsen. Heeft iemand Nederland ooit gewild? Of is Nederland eigenlijk een, een soort historische nageboorte die toevallig kwam uit uh, een, een strijd met Spanje? Het, het was geen vooropgezet plan. Nee, Willem van Oranje die voorging in die opstand, die had niet een kant-en-klaar land in gedachten. Het Wilhelmus, wat nog bij zijn leven is geschreven... en overal werd gezongen als strijdlied... van uh, de Nederlandse opstand tegen Spanje. Ja, daar, daarin is sprake van een vaderland. Maar wat dat dan moest gaan worden? Daar had niemand een uh, erg helder beeld van. Nee, Dus in die zin is het een, ja, een samenloop van, van alles en nog wat... waar uiteindelijk een land uit voortkomt. En een heel, heel gek land, uh, meneer Prak, want... Wie was er bijvoorbeeld de baas in Nederland? De provincies, de stad, de raadspensionaris, de oranjes? Uh, dat was inderdaad min of meer welbewust onduidelijk gelaten... omdat er allerlei partijen waren die aanspraak maakten... op die rol van de baas te zijn. Maar als je alles tegen elkaar wegstreept... dan kan je niet anders zeggen dan dat de provincie Holland... eigenlijk in de Republiek de baas was. En binnen die uh, provincie... Het was weer een handje vol steden die in feite de lakens uitdeelden met Amsterdam voorop. Alleen het probleem was dat Amsterdam niet zo zeer de baas was... dat ze altijd iedereen de wet konden voorschrijven. Maar ze moesten overleggen, polderen zouden we misschien nu zeggen. Um, pff, zodat de anderen ook een beetje hun zin kregen. Ja, het, is het was een heel... eigenlijk een republiek waarin geven en nemen... De gebruikelijke gang was uh, om tot een besluit te komen. Ja, Hans, goedkoop. Holland was een beetje wat Duitsland in de Europese Unie is: de sterkste kracht, maar het is toch niet altijd verstandig om dat voortdurend aan iedereen te laten merken en te laten weten. Dus daar, daar, ja, dat, het uitoefenen van die kracht gaat gepaard met veel omzichtigheid en gepolder. En dat leidt ertoe bij Europa nu en bij uh, de Nederlandse Republiek toen... dat iedereen zeker van buiten voortdurend dacht... ja, dit kan dus nooit iets worden dat zwamt, maar dat zwalkt, maar dat duwt en trekt... en er komt nog nooit iets uit. En achteraf of na een zeker tijd moet je toch zeggen... Je snapt niet hoe het werkt, maar het werkt. Dat, dat vind ik een heel interessant mechanisme. Laten we eens luisteren naar uh, het Wilhelmus. Want dat speelt in de eerste uh, aflevering een grote rol, dat lied. We gaan eens luisteren naar hoe het toen geklonken moet hebben. Er is toch niks plechtigs aan, hè? Nee, dit is nog betrekkelijk liefelijk op de luid. Hè? Maar dit werd overal uh, op, de, op de stadswallen uh, gezongen... om de opstandelingen tegen uh, de Spanjaarden aan te moedigen. Het was een strijdlied. Dus ik speel dit lied en dan, dan naar voren. Het is, dan dan ja, ben je gemotiveerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, Het is een acrostigon, zoals dat heet. Dus de eerste letter van elke regel. Als je die eerste letters optelt, dan kom je uit op Willem van Oranje. En je zingt het lied van Willem. Als je het zingt, ben jij Willem. Ben je even de leider van die opstand? Je valt daarmee samen. Dat is het idee daarvan. Ja, en uh, als je dan inderdaad in een oorlog zit... nou, dan wil je wel. Dankzij Willem en dankzij de gemeenschappelijke vijand... van al die uh, provinciën werd het uiteindelijk een land. Het, het land bestaat nog. Uh, de zuidelijke provincies die, die zijn hun eigen kant op gegaan. Een, een heel interessante geschiedenis, maar hoe laat je hem zien? Want dat is voor een televisiemaker natuurlijk ook een, een moeilijke opdracht. Ja, ik kom van andere tijden en dan heb je, dan beperk je je tot de 20 e eeuw. En dan heb je getuigen, en dan heb je bewegend beeld. Dat heb je allemaal niet, um, dus er moet iets uh, gebeuren in beeld. Je moet naar plekken toe die waarin je iets van die 17e eeuw kunt zien en je moet daar liefst. Iets laten gebeuren dat met die 17e eeuw te maken heeft. Of praten met mensen die niet alleen zomaar kennis ervan hebben. maar er op de een of andere manier werkelijk mee leven. Omdat ze nazaat zijn, omdat ze daar wonen. En we hebben een aflevering over kunst gemaakt rond Jan Six, nummer 11. Er zijn tien Jan Sixen die hem voorgingen. allemaal uh, in kunst gezeten. En zo'n Jan Six, nummer 11, praat toch iets anders. Over kunst dan een uh, hoogleraar kunstgeschiedenis. Gewoon omdat hij vanaf zijn, vanaf zijn geboorte tussen de uh, uh, grote kunstwerken heeft gezeten. En, uh, Jij, dus dat soort ben... mensen zoek je. Ja, sorry ja, maar. Ja, een van de uh, meer ontroerende aspecten aan de serie vind ik zelf dat er eigenlijk in elke aflevering mensen optreden. Die uh, voor je gevoel nog een, precies die band hebben met de 17e eeuw die Hans zojuist beschrijft. Dus bijvoorbeeld morgenavond uh, zullen we uh, iemand zien, uh, de baron en de barones van Marnix uh, van Sint-Aldegonde. En die mensen leven tussen allerlei objecten uit die periode. Maar een van de, vond ik, buitengewoon ontroerende aspecten is ook als iemand de deur open doet voor de cameraploeg. Dan staat hij daar met een prachtig oranje vest aan. Terwijl hij geen Nederlander is voor de duidelijkheid. En op die manier maakt hij eigenlijk meteen duidelijk dat hij die relatie ziet tussen zijn eigen familiegeschiedenis en nou ja, de, de, de, de serie, het onderwerp waar we voorkomen. Of die gelegenheid. De, de voormalige burgemeester van Antwerpen en de goede vriend van Willem van Oranje. Hans, jij bent ook uh, op reis geweest, je bent ook in de koloniën geweest... je bent in de Oost geweest, je, ben, je bent door het hele land geweest... je hebt in een helikopter gezeten. Mm -hmm. Wat heb je nou voornamelijk geleerd over die Gouden Eeuw... wat je nog niet wist? Nou ja, misschien wel dat crisisachtige... En dat dat dus helemaal niet erg hoeft te zijn voor een land... He, We, wij zijn ook voortdurend in crisis. En je kunt daar reuze over somberen. Maar ja, een, een, crisis, een, een echte crisis die maakt kracht, krachten los in mensen en samenlevingen... die heel veel uh, mogelijk maken. Kijk, die, die republiek van de 17e eeuw, het was eigenlijk een te klein land. Het leefde boven zijn stand. Het probeerde als een soort keffertje die herdershonden... die Frankrijk en Spanje en Engeland waren, van, van zijn lijf te houden. En omdat hij dat zo ongelooflijk uh, bluf de, lukte dat een kleine eeuw, maar uiteindelijk viel het toch niet vol te houden. Maar die enorme energie die ja, zo'n klein landje weet los te maken. Dat is toch inspirerend. Vanaf morgen dus op de televisie. De Gouden Eeuw. Hans Goedkoop, dank je wel. En Maarten Prak, ook hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. De tune van het oog, u kent hem. Ingespeeld door het Metropoolorkest. Goedenavond, Anton Kok. Goedenavond. Directeur van het muziek, muziekcentrum van de Omroep... en dus ook van het Metropoolorkest. Een uh, sombere dag vandaag. We blikten afgelopen zaterdag vooruit op dat mediadebat. Dat was vandaag. Toen was er nog hoop. En nu? Ja, weinig... De staatssecretaris bood buitengewoon weinig openingen, terwijl we wel daarvoor vanuit uh, veel fractiesignaal hadden gehad dat uh, ja, er eigenlijk wel in alle Kamerfracties het gevoel heeft dat dit wat er nu gebeurt is niet de bedoeling is. De staatssecretaris uh, wil geen geld geven, wil, wil het orkest niet redden. Is er misschien nog iemand anders die het orkest kan redden of hebben jullie nog een, een ander plan ergens liggen? Nou, daar moeten we natuurlijk nog maar eens even goed over nadenken. Uh, want hoe dan ook, het is nog geen 1 augustus 2013. Maar wat wel helder is, is als je het huidige repertoire wil behouden, wat artistiek hoogwaardig is en echt toegevoegde waarde heeft ook in het Nederlandse orkest te leven. Uh, dan is het wel zeker dat je zonder een structurele subsidie van wat voor overheid dan ook niet kan. En uh, kijk, je zou wel zeg maar, een, een wat ze noemen een belorkest of een ZZP-orkest kunnen gaan inrichten. Maar ja, die kunnen dan in de uh, music pak bij stage entertainment. daar is op zich daar helemaal niets op tegen. Alleen uh, als je een andere repertoire doet, kost dat gewoon meer geld. En, en als je dat bedrag wat we nu gevraagd hebben... bijvoorbeeld afzet tegen andere orkesten... bijvoorbeeld het Concertgebouworkest... krijgt vier keer zoveel subsidie op dit moment. En uh, wij menen dat we een volwaardig, en artistiek hoogwaardig... metropoolkist in het leven kunnen houden... voor de helft van het huidige bedrag. Het zou heel jammer zijn als het uh, definitief verdwijnt... In ieder geval leeft de muziek voort uh, in onze tune, elke avond bijvoorbeeld. We gaan nog, uh, nog maar een keer luisteren naar uh, Goedenacht vrienden door het Metropool Orkest. En zo zijn we ook aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Weij, straks Casa Luna over voetbal en omkoping. Ik wens u nog een hele goede nacht.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 Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Ja, ja, de Sterghoudeloekie 2012 staat voor de deur. Dus, wat is uw favoriete commercial? Ga naar stergoudeloekie.nl en stem. Dit is Radio 1.